Lust, de Groenhart. Nou, het klinkt echt truttig, maar ik zit hier nog steeds. Ook het derde uur nog te glimlachen als een klein kind. De studio is versierd met slingers en je hoorde nou ja, de ballonnen, de toeters, de bellen. Lust is jarig. We vieren ons één jarig bestaan en dat doen we samen met jou. Wat fijn dat je nog luistert. Wat fijn dat je nog luistert. Vannacht hebben we het over het perfecte plaatje. En dan mag ik dan nu het derde uur openen met een beller die zichzelf... Eros noemt. Eros, goeienacht. <laughs> uh, goedenavond, Rijden Hallo. Wat een fantastische naam. Het is een artiestennaam, of niet? Dat uh, kan eerst niet anders. Dat zou mooi zijn, maar nee, het is zeker ook mijn eigen naam. Papa en mama, die dachten toen jij een aantal jaren geleden ter wereld kwam... nou, deze zwoele jongeman, die gaan we Eros noemen. Ja, geef hem een pijn en boog in zijn handen. Alias Cupido, naar Eros. Ja, dat is de naam. En hi, nou ja, goedenavond. Ja, hai, goedenacht. Ze hadden een soort, een soort voorspellende blik. Want Eros, ja. jij, jij groeide op en je werd een pick-up artist. Dat klopt. Wat is dat eigenlijk? Uh, ik heb heel veel dingen gedaan. En uh, tegenwoordig inderdaad, als pick-up artist, helpen we de, de, de goede mannen uh, in onze samenleving uh, te leren omgaan met vrouwen. Hoe ze vrouwen versieren, hoe ze een goede beurt maken... Nee, dames. Oké. Okay. Jij helpt goede mannen. Dat vind ik al een fantastische omschrijving. Straks hoor ik van jou graag wat een goede man is. Maar um, je, je coacht mensen met het versieren van... Uh, je coacht mannen Klopt. met het versieren van vrouwen. Ja. Toch vind Check. ik de term... Dan, dan zou je ook coach kunnen heten. En wij bellen wel eens met Tom Gornie. Dat is ook een coach van Masterflirt. Ja. Maar ik heb het idee... En ik ben ooit eens naar de Real Men Conference geweest, daarover ga ik straks met je praten. Ja. Dat een pick-up artist nog even iets anders is dan alleen maar iemand die coacht. Klopt. Kijk, um, een pick-up artist, het is sowieso in het vakjargon: een pick-up artist, dat is de naam van een man die als uh, hitch, zeg maar, um, mannen traint vrouwen te versieren. Een um, pick-up artist, je bekwaamt je in de kunst en letterlijk in de kunst van hoe je op korte termijn een opening krijgt, uh, een, een, een kans krijgt bij een vrouw. Een kans die niet iedere man weet te krijgen, weet te nemen. Oké. Okay. Jij leert dat. Jij hebt het over, ja. wij leren dat aan goede mannen. We hebben het natuurlijk vannacht over het perfecte plaatje. Wanneer is een man een goede man? Denk ik denk kijk in principe precies het rijden. Eigenlijk, iedere man is wel in zijn hart een, een goede kerel. Alleen, de, de beste mannen, die uh, heel veel bijvoorbeeld uh, uh, hebben een goed hart... maar weten niet hoe ze zichzelf zelf moeten presenteren naar die vrouw. En dat komt op, op, op, meestal vanwege onkunde op een onvolledige manier over. En wij leren ze dan die kwaliteit naar boven te halen. Want van binnen zijn ze wel goed en aardig. Maar hoe word je van it neurt in één keer een uh, poemaaster? master dat je dan vrouwen op ieder moment, op iedere locatie kunt benaderen. PUA-master, dat is wel echt... dit is misschien wel het woord van de uitzending. Een pick-up <laughs> artist master. Jeetje, mina. Kijk. Oké, okay. PUA-master, fantastisch. Ja, er zijn verschillende levels zelfs daarin. Kijk, je moet je voorstellen... het is, het is eigenlijk een uh, formule, bijna oneerbiedig gezicht. maar ook um, contact genereren uit niets... kun je als een formule uh, ontleden. Oh, en die echt? formule die leren we aan die beste jongens... Geef mij eens een kijkje in dat geheim. Je hoeft me niet helemaal uit te leggen. Ik ja, ben ja. natuurlijk ook geen man. Nee, uh, wat is onderdeel van die formule? In het kort zeg maar... Uh, heb je eerst de, de, de approach. Uh, de, de, de eerste kennismaking. Dan uh, demonstreer je waarde. Vervolgens um, maak, je, maak je dan uh, je, je eerste move. Oké, okay, ik schrijf uh, je mee je, hoor. Kiss close heb je dan daarna. Als je even mee zit, kun je nou zoenen. En daarna heb je eventueel <laughs> in sommige gevallen... een last minute resistance... Een, een LMR, wat ze noemen. Uh, oh. Voordat je dan helemaal uh, je doel kan bereiken. Wat je doel ook is. En wat, en wat is over het algemeen? En laten we elkaar even geen mietje ja? noemen. Het is zeg maar zaterdagnacht zes over drie. Wat is het doel <laughs> van de meeste mannen? Dat is toch gewoon seks? Um, de eerste impuls, ja. Het is een bekend gezegde dat... Uh, bij mannen is het eerst seks dan liefde. Bij vrouwen eerst liefde dan seks. En zie daar het evenwicht te vinden. Het onmogelijke evenwicht. Hey, um, <laughs> We hebben het vannacht over het perfecte plaatje. Wil ik van jou even heel ja. kort horen. Wanneer is een vrouw nou perfect? En dan ga ik je daarna vertellen waarom ik dat aan je vraag. Wanneer is een vrouw perfect? Um, tweeledig. Eén, uh, qua uiterlijk moet ze dan de goede verhoudingen hebben... waar het meestal aan kan, niet op de billen of de borsten, maar op de buik. Is een slanke buik vergelijking tot de rest, buik of billen... dan is ze qua uiterlijk perfect. Echt maar waar? Wil je dan bijna zo'n zo zo zo zo persoon hebben... zoals je hiervoor in de uitzending had... dat leuke meisje die dan haar bos eraf had... Ja. die op een gegeven moment zelfverzekerd is... in één keer haarzelf wil laten gaan. Dat is de, de grootste fun die je met die mensen beleeft. Zulke meiden beleeft. Iemand die lekker in zijn vel zit, daar heb je het grootste plezier mee. Maar je moet ook een hebben. Nu moet ik eerlijk zeggen dat door het goede leven... en dat leid mm -hmm. ik... Uh, ...mijn buik stukken minder plat is dan dat hij ooit was. Betekent dat ook dat ik, dat ik minder aantrekkelijk ben geworden? En zeg, praat eerlijk met me, Eros. Ja, ik ga nu uh, zeggen, wat ik ook al zei... ...je buik in relatie tot je borst of je billen. Uh, Zorijda, uh, heb je grotere borsten en billen dan je buik? Of ziet je buik naar voren uit? Nee. Nou, mijn, mijn, mijn borsten en mijn billen... ...die steken nog wel meer uit dan mijn buik. Maar, Perfecte maar mijn buik... Doet wel er alles aan. <laughs> en ik dus niet genoeg om, om, te, om ze te even nadenken. Mijn buik doet er alles aan mijn welvaartsbuik. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Je hebt geen six-pack, misschien nog geen heel platte, uh, afgetrainde. Maar in relatie tot je borst en billen zie je de perfectheid. En overigens, ik heb de foto gezien op uh, in jullie internetsite. Je ziet het er inderdaad heel, uh, heel, heel. Verrukkelijk uit, nou, als ik het zo mag zeggen. <laughs> nou, dank je. Fantastisch. Goed om te horen. De reden dat ik het vraag, Eros, is... we hebben het er natuurlijk vannacht ook over. En um, jij vertelt uh, over jouw PUA-master kwaliteiten. Um, ja. Ik ben ooit een paar jaar terug... voor uh, het programma waar ik aan, uh, aan meewerkte spuiten en slikken... ben ik ooit naar de Real Men Conference gegaan. Dat is een, uh, een, een congres van een aantal dagen. Ja. Waarin de grootste pick-up-artists ter wereld komen. Um, ja. En die komen lezingen geven. Ik ben ook naar een paar lezingen geweest. mogen eigenlijk geen vrouwen bij. Nou, top, ik wel. En da dat, dat ging er toch heel heftig aan toe. Omdat mm -hmm. een van de grootste uh, pick-up artists van Australië, ik beste naam even kwijt, doet er ook niet toe, die zei, je moet vrouwen altijd meteen indelen in cijfercategorieën. En als je een negen wil aantrekken, moet je ja. minstens met een 9,5 aankomen. En als je ziet dat er een 6 wil aanhaken bij het gezelschap. Ja. En dat weet ik, dat ben ik nooit vergeten. Cut her loose. Cut the 6 loose. Ja. Dat zei hij. Ja. Dat, dat, dat vind ik heel cru, vind ik dat. Aangezien mijn buik ja. probeert een 6 van mij te maken. Terwijl ik misschien <laughs> wel een 8 ben. Vind ik dat heel cru. Ja, het klinkt inderdaad maar erg... Maar dat is jullie dag. wiskunde, toch? Maar ja, er zit ook een logica achter op zich, hoor. Um, kijk, ieder...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 Um, je, je focus je op één of twee negens of tieners die voor jou in jouw ogen een tien zijn. En daar ga je dan zeg maar door. En alles, alles wat erbij komt, dat, uh, dat, dat kort je loes, dat, dat uh, ontwijk je. Jeetje. Iris, ik wil een afspraak met je maken. Want um, <lacht> ik wil nog één ding van je weten. Want je hebt me uitgelegd ja. hoe belangrijk de buik is in het uiterlijk van een vrouw. Shocking. Ja. Um, wat is er belangrijk aan het innerlijk? Dat telt ook voor een perfect plaatje. Kijk, het, uh, het uiterlijk is het korte termijn, het innerlijke is het lange termijn. Het innerlijke is die lijn die dan die twee bij elkaar houdt. En um, vandaag had ik daar weer een, een oefening met de drie van mijn uh, deelnemers, van de, drie cursisten. En mm. eentje zei daar ook van: van ja, maar hoe weet je nu dat je na vanavond die persoon voor de rest van, de, van je tijd aan je, aan je vasthoudt? Dus van jongens, daar komt dan zeg maar jouw kwaliteit, jouw persoonlijkheid bij kijken, jouw indruk die elkaar bindt. Uiterlijk, je matcht, de eerste indruk je matcht. En die lijn is inderdaad dat je zegt, dat innerlijke, die echte waarde. Innerlijk, dat is lange termijn en dat is die echte waarde. Eros, ik wil je vragen om volgende week weer terug te bellen. Volgende week hebben we een show dat wordt de grote mannen versus vrouwen show. Oh, oké. Okay. En ik denk dat, en dat, is, en dat versus, dat moet je niet heel letterlijk nemen. We gaan niet vechten oh ja. op de radio, maar we gaan het hebben over hoe mannen liefde, seks en relaties bezien tegenover yes. hoe vrouwen dat zien. Ik denk dat we jou daar wel bij kunnen gebruiken. <laughs> dus ik vraag... En, en... Ik vraag uh, aan, ons, ja. uh, aan ons geweldige lustteam of ze even jouw gegevens uh, noteren. En je krijgt Goed. van mij voor je nou ja, bijzondere uiteenzetting... van hoe het uh, perfecte plaatje volgens jou werkt... krijg je van mij een cadeautje, een boek. De Toekomst van de Liefde van Ajit Bakas ga ik je toesturen. Ik lees graag. graag. Dank je wel voor het prijs. En jij veel succes met de show vanavond nog. Dank Tot je wel. volgende week. Tot volgende week, Eros. Leuk. Ik, denk, ik denk dat er veel ja. mensen zijn... Doeg. Ik denk dat er veel mensen zijn die op Eros willen reageren. Het perfecte plaatje heeft dus vooral... qua uiterlijk veel te maken met je middenriff. Nou ja, wat is je mening daarover? 0800-1121. 1121 0800 Die Real Men Conference waar ik bij was... dat was voor mij een soort, een soort shocking eye-opener... die me wel ook lang verdrietig heeft gemaakt. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenover staat. 0800-1121. Ik ga een mooi plaatje voor je draaien, spinning out. En dan ben ik straks terug en dan duiken we nog één keer met onze vrienden in Boyd's Bar. binnen uit, hoor je. Voordat ik uh, verder ga met Boyd's Bar, wil ik even aandacht, de aandacht vestigen op iets uh, wat net gebeurt. Hier achter de schermen. We krijgen een telefoontje van Jan en die zegt: Van ik vind het een goede show, perfecte plaatje, maar ik mis wel een bepaald onderdeel. Want um, jullie hebben een plastisch chirurg gesproken. Daarna Melissa, die haar borst heeft vergroot. Maar er zijn ook mensen die iets heel ernstig meemaken. Uh, zoals bijvoorbeeld borstkanker en daarbij een borst verliezen. En die dan opnieuw een perfect plaatje moeten gaan formuleren. Voor zichzelf en de partners daarbij ook. Nou, um, onze beller wilde niet in de uitzending, maar hij gaf me wel een ontzettend goed idee. En ik denk ik slinger het meteen de eter in. Want ik wilde hem wel over een aantal weken een show maken... die misschien wel de keerzijde is van deze show. En dan wil ik eigenlijk over een paar weken gaan praten over liefde en seks na iets ontzettend ingrijpends wat je is overkomen. Dus Jan, bij deze zeg ik tegen jou... Uh, ik vind het een heel goed uh, advies wat je ons hebt gegeven... en we gaan ermee aan de gang. En ik denk dat we over drie of vier weken... Um, jouw onderwerp dan heel breed uh, uit gaan meten met uh, deskundigen... en met ervaringsdeskundigen. Dus dank, dank voor de goede toevoeging. Zo werkt het bij Lust. Het is een show die we allemaal samen maken... en ik ben altijd dankbaar als er adviezen, kritiek... nou, complimenten vind ik natuurlijk ook leuk... maar het, het mag allemaal. 0800 1121 0800 121, we doen er ook echt iets mee. Goed, het is tijd voor het laatste rondje Boy's Bar. Het gaat nog één keer over het perfecte plaatje. Hoe gaat het eigenlijk samen? Seks en het perfecte plaatje. Boyd's Bar. We moeten natuurlijk ook nog over seks hebben... Wat wel het, niet een perfect plaatje is, maar, maar wat wel een ideaal is... is dat je in staat bent om altijd weer te vernieuwen. Ja, en op ja, dat aan Dat vind ik een perfect plaatje, want in theorie, dat is in, pra, in theorie is dat heel mooi... maar ik denk dat het in praktijk ook heel moeilijk is. Ja, tuurlijk. Maar het is ook een ideaal plaatje. Het ja. is niet, het is niet dat, ik zeg niet dat het makkelijk dat is. Dat wil nee. inderdaad. Het seks is, is het moeilijkste aan het perfecte plaatje ja. Ja. na lang. Ja. Ja. Ik bedoel, je komt een beetje ja, is De per seks is perfect, maar de rest is, is gewoon, klopt niet. Ja, ja, ja maar dan kom je ja, al sneller wel. achter. Ik bedoel, na, denk, na zeven jaar of zo, dan, dan is het perfecte plaatje best wel established. En dan weet je hoe je met elkaar ja. kan leven en dan hou je van elkaar en dan is dat goed. Maar dan blijft de seks. Dat is dan het moeilijkste ding aan het perfecte plaatsen. Denk. Ja, want als ja. je heel lang met iemand vraagt, dan weet je ook gewoon van: oh ja, dan, dan do, trek ik even daar aan en dan, en dan doe ik, dan ik even daarop op en, <laughs> en dan gebeurt er ja. dit en dat. Ja, en en je, je kan gewoon het, het hele juliana ligt dan. al klaar ja. gewoon en uh, wij weten waar je naartoe werkt. En, dat, ja. Ja. en dan zit de uitdaging in andere dingen? Weet ik veel. Kinderen, trouwen. Ah, nou Bij elkaar blijven. Ja, kontvingeren. Ja. Weet ik veel. Ja. zwingen. Ja, dat ga ik nog wel een keer vinden. Maar nu nog even Echt niet. Hoe lang? Dat roept je al twee jaar. Het, uh, ja, de vinger in iemands reet steken. Ja. Leslie staat daar in, in een latex, uh, latex ketsoet aan een kruis. Ja, ja. Te, te wachten tot ja. iemand er komt. Ja. Ja. Nee, maar ik denk ja dat seks, dat is het allerlastigst. Nou, ja. Maar dat zijn ook allemaal oplossingen dan toch voor? Want ja, maar je... ik denk dat dat toch bij homo's anders is dan bij hetero's. Dat is zo. Want jullie hebben toch een iets uh, vrijer... Uh... Nou, ik kom jullie er steeds meer ja. mee achter dat het verschil echt uh, niet heel is, hoor. Als ja. ik kijk naar, uh, naar, naar hetero-relaties ook genus. om me heen. Ook van onze zo. leeftijdsgenoten. Ik, yeah. ik, ik ben best wel verrast over dat het uh, veel minder is... Uh, uh, niet zeggen en, uh, en dan stiekem buiten de deur piezen van mannen. Ik merk wel bij vrienden en vriendinnen dat dat, dat wel discussies is... over uh, een open relatie ja. of, of wat acceptabel is... Om, ja. om, of een keer met iemand anders wat te proberen. Of... Ja, maar het is toch iets meer nog een taboe, denk ik. Want iedereen doet het denk ik wel, maar dan hebben ze het er niet over. Terwijl bij jullie denk ik vaak meer... Jullie, sorry jullie je het ja, meer over Maar dat bij doen. homo's het vaak wel meer bespreekbaar is... Ja. Dan bij uh, hetero's, dan is het wel vaak echt een, een dingetje waar heel veel tijd overheen moet gaan. En uh, er is er echt iets kapot. En, uh. ja, met, met hoeveel mensen hebben jullie nou echt perfecte seks gehad? Oh, ik hoor een krekeltje. Hij iedereen tellen, het is waarschijnlijk. Het is zo subjectief. Ja. Ik bedoel, wat ik tien jaar geleden perfect vond, ja, vind ik nu stom. Ja, ja. ja, heel simpel. Ja, maar ik heb het ook per persoon verschillend. De, de, de, maar het, luistert het zo. Het nou. een is niet uh, net zo lekker als bij de ander. Nee, maar je hebt ook met iedereen weer zo. Ik zit nog te tellen. Ja, zie ja. je. Ja. Ja. ja, maar wanneer is het perfect als het echt geil is? Als je gewoon uh, echt van iemand houdt, is het ook weer anders? ja. ja of als je ik denk als je seks gaat maken om kinderen te krijgen dan wordt het weer anders dan heb je echt voorplantingsseks dat kan ook ja maar dat is echt geef me je zaad ja dan denk je echt een heel andere reden dus dat denk ik wel wil een jongen dat Nee. voorplantingsseks ja maar dat ik bedoel je hebt seks om allerlei verschillende Redenen, dus ik ja. weet niet met wie ik dan, ja. Maar echt de echt perfecte seks, niet met veel. Nee. Soms? Eigenlijk zou ik wel eens willen weten waarom Saraya. Ja, Saraya is natuurlijk het perfecte plaatje. Saraya is seks. Ja, Sarayda is seks, Saraya is, is liefde, lust. lust, alles. Cool. Maar, um, Wat is voor Saraya het perfecte plaatje? En dan niet heel flauw je vriendjes, nee, nee. Dat, nee, dat is Nee. Nee, gewoon nee. alles behalve liefde. is perfectie. Oye, oh jee, dank, dank, dank voor al die prachtige complimenten die niet waar zijn verder. Maar. <laughs> nou Of een beetje waar, wel een beetje waar. Wat is voor mij het perfecte plaatje? Nou, Ik begin even met perfecte seks, want daar hebben jullie het ook heel openhartig over gehad. Um, perfecte seks, daar moet toch iets van gevoel bij. Dat is toch niet, uh, dat is toch niet uh, een one-night stand waar je niet precies weet... Uh, met wie je nou, nou te doen of te maken hebt... Dat, dat, uh, dat is toch iemand waar je, een, waar je hart sneller van gaat kloppen. En ik denk dat wat perfecte seks is... want dan kan je natuurlijk wel gaan, gaan, gaan ratelen over standjes... en wat prettig is. En, maar ik denk wat perfecte seks is, voor mij dan... dat is als je helemaal niet bezig bent... helemaal niet bezig bent met... Uh, is dit raar, is dit gek, uh, doe ik het wel goed... Uh, Vindt hij het leuk? Vind ik het zelf leuk? Goh, zou ik nu niet eens dit? He, heb ik een rare onderbroek aan? He, ik had eigenlijk die ene push-up aan moeten trekken. Als dat allemaal vervaagt en als je helemaal in het moment zit... en als je echt samen in het moment bent... en ook um, nadat die perfecte of fantastische seks voorbij is... dat je ook helemaal niet meer weet... hoe lang heeft het nou geduurd en waar zijn we überhaupt... dan heb je de perfecte seks beleefd. En sorry... Sorry, maar dat heeft toch ook wel... Dit, deze beschrijving heeft te maken met mijn huidige relatie. Ik weet dat ik niet mijn vriendje mocht zeggen... wat is een perfecte man? Een perfecte man die is iemand... Um, die, uh, uh, die... die... ik hoor mijn moeder... die respect heeft voor je. En die grappig is. En die je kan vertrouwen. Ja, dat is wel een beetje belangrijk. Eerlijkheid is belangrijk. Maar ook die zichzelf de moeite waard vindt. Dus wel wat aan zijn uiterlijk doet. Niet iemand... Die denkt, nou, het maakt me niet uit of ik de komende 40 dagen niet douche of mijn baard nooit scheer. Er moet wel iets van een idee achter zitten, omdat dat gaat over. Je wil wel iemand die zichzelf respecteert. Die gaat jou dan hopelijk ook respecteren. En, uh, en, en, dat we iemand die een beetje gek is. Een beetje gekker. Niet te, niet te binnen de lijntjes kleurend. Een beetje gekker. Is dat goed? Oké, okay, het team, het team, het achter de schermen, het team knikt, ja. Goed, tot zover mijn perfecte plaatje. Straks gaan we praten met Frank Daan, 3FM-DJ, die op zoek is naar de perfecte vrouw via zijn radioshow. En ik ga praten, en daar kijk ik naar uit, uh, met uh, nou ja, de Will en Jada van Nederlands Bodem, Angelique en Kwame. Producer is zij van de show en uh, kwam mee is haar man. En zij gaan maar uitleggen hoe je ook na vijf jaar relatie... nog steeds de vonken er vanaf kan laten spatten. Dat allemaal straks. Maar, maar eerst heb ik muziek klaarstaan. Eo, singer-songwriter. Ik vind haar muziek fantastisch. Het nummer heet Slow Slow. Luz, ik wil jullie feliciteren. Ik vind jullie super tof. En hartstikke gefeliciteerd. Kus, Linde. Hey, lustig aan vrijdag. Feliciteer met jullie eerste verjaardag. Uh, super tof programma. Ga zo door.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 slow go go go go go making sure i go slow so i got run run run run run run from a slope a better go go go go go making sure i go slow so i got run run run run run from a slope a better go go go go go making sure i go slow so i got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 Make it sure you go slow, slow. Vannacht bestaat Lust 1 jaar en we hebben het over het perfecte plaatje. En iemand die daar van alles over kan vertellen... is onze 3FM-DJ Frank Danen, Want de beste man, het lekkere ding... kan ik jullie zo uit betrouwbare bronnen vermelden... is op zoek naar een vrouw. En hij gebruikt dit ouderwetse medium, de radio daarvoor... in zijn rubriek Frank zoekt vrouw. En hij heeft al een aantal dates gehad. En dit is wat zijn exen over hem zeiden. Hoe denk jij over Frank Dana? Mag ik daar ook geen antwoord op geven? Hij had denk ik beter op moeten letten met wat hij zei... over welke persoon en in welk context, zeg maar. Wat heeft hij toen verkeerd gedaan? Hij ging er iets te heftig op in. Hij stond me uh, op te wachten bij de, op het op schiphol en rende achter de bus aan. Dus misschien was hij iets te getig. Misschien moet hij iets uh, acting cool doen. Het was gewoon allemaal, Het ging allemaal snel. Ja, ik ben hier om te kopen met bloemen. Ja, Frank. Serena. Ja, hi. Wat leuk dat ik je aan de lijn heb. Jij bent een ongelooflijk lekker ding en op zoek naar een vrouw. Ja, klopt. Allebei klopt, hè? Heb je al opgegeven? Nee, ik, ik, ik durf niet zo goed. Ik heb ook al verkering. Dat, dan, dat staat er ook nog even een beetje in de weg. Maar ik durf ook niet zo goed, want... Er zijn zulke knappe vrouwen met jou aan het daten momenteel. Ja, het, ik we heb nu twee dates gehad. Op uh, zaterdagmiddag ga ik met een luisteraar weg. En, maar ik heb er nog drie te gaan. Dus als je, als je op wil geven, dan kan dat nog steeds. Ik heb zomaar nog kans. 33,3% kans om jouw uh, hart te stelen. Als ik meega. Ja, doen, en he? dan gaan we samen naar Parijs. hè? Oh. Dat is wel een hele idee. Oh, Parijs is wel een leuke stad. Maar voordat, ja. voordat ik me ga aanmelden, moet je me natuurlijk vertellen, Frank. Jij bent ook op zoek naar een perfect uh, plaatje. Een perfecte vrouw. Wat moet, ze hebben? wat moet ze hebben? Weet je dat ik... Uh, ik, heb, ik heb het, het verschilde altijd een beetje. Ik had altijd wel een type. En die veranderde dan steeds. En eigenlijk steeds als ik een type had... dan merkte ik dat het meisje uh, het volgende meisje weer anders was. Ken je dat? Dus dat, dan zei je nou, mijn type is een beetje blond en lang en slank En dan eindig je toch weer een beetje met een, met een mollig donker meisje. Aha. Dus ik, ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik echt een, een type heb. Het enige wat ik echt wel heel leuk vind als ik een beetje onderhouden kan worden. Als we iets leuks gaan doen. Ik wil het niet over koken en bier halen hoor. Maar als ik... ik vind het wel leuk als je met een meisje iets gaat doen... en dat zij iets te melden heeft. En dat ze je... Dat je, dat je, dat je, dat je, Ze moet niet saai zijn, eigenlijk zeg je dat. Niet saai zijn. En dat, je, dat ik niet de hele kar hoef te trekken de hele dag. Ik vind dat toch vaak een beetje bij meisjes, hoor. Ja, maar hoe, hoe gaat dat dan als jij op date gaat? Dan heb je nou misschien een beeldschone maar een wat zwijgzaam type aan de haak geslagen. En dan zit je tegenover elkaar in dat restaurant. En dan? Ja, dan ben ik toch snel verveeld. Dan denk ik, weet je, ik loop hier uh, echt uh, ontzettend mijn best te doen. En dan merk ik toch dat een meisje vaak uh, even... Ja, niks te melden heeft, niet interessant is. En dat vind ik toch altijd wel een beetje een afknapper. En wanneer is iemand niet interessant? Als ze alleen maar praat over de kleurnagels die ze volgende week bij een jurk gaat doen. Of, <laughs> of wanneer is een meisje saai? Nou, dat als je haar een, uh, ja, je haar een hele simpele vraag stelt. en eh, Dat je gewoon ziet dat ze daar nog nooit over na heeft gedacht. weet je, Dat je eigenlijk niet verder komt dan praten over hoe het gisteren in de bubbels was. Dan denk je ook, oh, van <laughs> jezus, maak je nou echt niks mee? Ja, ja, ja. Dus ja. af en toe wil je een beetje van... Uh, Af en toe wil je een beetje verrast worden door, door iets van, van een diepzinnig antwoord, in één keer filosofisch, over het leven. Juist, of dat zij mij iets interessants kan vragen, of mij een beetje kan verrassen. Ja, ja. Dat, vind ik toch, dat vind ik altijd erg leuk aan meisjes, maar dat is zeldzaam, daar kom je niet zoveel tegen. Okay. Wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het wel. Maar ik vind het wel leuk, want ik vraag naar het perfecte plaatje en eigenlijk heb jij het meteen over het innerlijk. Ja, nou eerst had ik het nog even over uh, blonde ja, lange meisjes. Lang uh, uh, ja, ja. Ja, ja. Maar ja maar we, ik weet dat ik met een dame aan de telefoon. Er, uh, oh nee, oh, maar wat dat betreft moet je even, gewoon even insteken als one of, uh, one of the boys. Wat, wat vind je heel prettig? Ben je een borst of een billeman, Frank? Um, het is ook veranderd. Ik was echt altijd een, uh, de ultieme borsteman. Maar dat is een beetje veranderd. Weet je wat ik mooi vind? Nou. Die, uh, je hebt twee van die, ik weet niet hoe je het, hoe je het noemt. Maar je hebt twee van die kuiltjes... boven de billen van een meisje. Oh, ja, ja ja Hoe heet dat? dat? Gewoon de kuiltjes, de billenkuiltjes noem ik ze. Dat vind ik, ken je dat? Dat vind ik heel. Dat vind ik, ja, als, als een meisje dat mooi heeft. Maar dat zie je niet zo snel natuurlijk. Maar nee. ik denk dus dat ik iets meer richting de bil ben gegaan. Eh, Wat goed. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat de focus in één keer veranderd is? Ja, weet ik niet, Misschien ben ik een beetje wisteltuurig. Dat is ah, ook leuk. Nee, ik, ik, ik ben echt niet al mijn hele leven één ding, merk ik. Nee. Dus het kan nog alle kanten op. Oké, okay, dus... Beelkuiltjes zijn belangrijk, iets van diepzinnigheid in het karakter. Je hebt al twee dates gehad. Nou, die zijn nou ja, medium oké okay gegaan, toch? <laughs> <laughs> zeg ik netjes. Nee, die zijn gewoon oké okay gegaan. Ja, ja, ja, maar ik mag, het, het, het hele idee van deze actie is dat, uh, dat ik het een keertje uit handen geef. Dus dat, uh, dat ik er niet over ga, maar dat ik heb luisterd. Dus ik moet er ook niet te veel over zeggen wat ik ervan vond. Want tot nu toe heb ik er niks van gebakken, dus ik moet eigenlijk een beetje mijn mond houden ook. Oké, okay, maar je hebt er nog drie te gaan. Als je heel even uh, een kleine wens de wereld in mag sturen... wat wil je nou dat er nog gaat gebeuren op één van die komende drie dates? Dan zou ik het leuk vinden dat een meisje mij zo weet te verrassen... dat ik echt een beetje sprakeloos weer naar BNN rijd. Dat ik echt denk, oh, okay. jeetje, dit, dit, ik had niet gedacht dat er zo, zo iemand zou zijn op deze... Op dat zou ik echt leuk vinden. Dat ik echt een beetje uit het veld uh, zou, uh, zou worden geslagen. Je wil echt ook... van je sokken geblazen worden. Gewoon ja, ja, dat vind ik leuk. Ja. Oké, okay, stel nou dat het lukt. En stel dat je denkt, nou, dit, dit is er helemaal. Wat gaat er dan gebeuren? Ga je dan lekker twee jaar lang daten? Uh, of ben je dan ook de gast die zegt, I'm sealing the deal. En misschien wel vier weken later op één knie en die ring. En jongens, jij bent het. Laten we het gewoon doen. Lekker gek, Las Vegas. Weet je wat? Ik ga, ik, mag ik een... Uh, je moet dit nu even opnemen. Of schrijf even mee, even Rijda. Ik, schrijf... ik ga een mooie uitspraak doen. Ik sta klaar met mijn pen. Wacht even, wacht. Ja? ja. Ik, ik blijf de rest van mijn leven bij het meisje dat niet met mij wil trouwen. Je blijft de rest van je leven bij het meisje dat niet met jou wil trouwen. Vind je die niet mooi? Ik vind hem fantastisch, maar je moet hem wel even uitleggen ook. Ik denk dat... Um... Ik word altijd een beetje nerveus van uh, me binden en uh, van het hele serieuze toekomstdenken. En ook het seal de deal verhaal. Dus ik denk als je dat allemaal los kan laten, dan ben ik echt je man. Oké. Okay. Oké, okay, dus jij moet er eentje hebben die als jij zegt trouwen, dat zij zegt no way. En dan leven ja. ze nog lang en gelukkig. Ja, en voor je het weet zijn we 80 jaar verder. Ik wou zeggen, er zitten nu mensen te luisteren. Jouw toekomstige vrouw is misschien op dit moment aan het luisteren. Ja. En zegt, ik, ik Heb ben... Heb je meer over jezelf of niet? Ja, indirect. <lacht> maar geef me wat ruimte, Frank. Geef me wat ruimte. <lacht> ja. Maar die vrouwen die zitten te luisteren, die miljoenen vrouwen die op dit moment in katzwijn vallen op de bank of in bed... Die willen meedoen. Waar kunnen ze dan naartoe, Frank? Voor Frank nou, zoekt vrouw. Even een mailtje sturen, dus schrijf weer even mee. Ze rijden. Ik schrijf hem weer op. <laughs> frank zoekt vrouw @bnn sturen. bnn.nl ja, Frank met een k zoekt vrouw at bnn.nl Yes. Oh mijn god, ik voel dat ik aan de vooravond sta van die vrouw waar je altijd bij blijft waar je nooit mee gaat trouwen. Nou, het is wel een mooi verhaal, toch? Dan is het een fantastisch verhaal. Dat, dat die vrouw zeggen, zegt, ik zat te luisteren naar Sarayda. En zo zijn we bij elkaar gekomen. Ik, ah. vind, ik vind het helemaal fantastisch. Zullen we over een paar weken weer bellen, Frank? Even een kleine ja, update. Goed. Ja, dat vind ik leuk. Graag Gaan we doen. Zelfs. Fantastisch. Frank, Doe. slaap lekker. Het is zaterdag nacht. Nou ja, slaap lekker of ga je iets leuks doen. En we hebben snel contact. Tot snel. Doeg. Hoi. Ja, lust is jarig, maar dat betekent niet dat wij geen cadeautjes weggeven. Frank, Frank Daanen geven we weg. In een tanga slip, met een uh, mooie strik om zijn middel. Als jij denkt dat jij de vrouw bent, dan weet je waar je naartoe mag mailen. frankzoektvrouw.bnn.nl En als je iets anders wil bespreken met mij over het perfecte plaatje... over liefde, over trouwen of over niet trouwen, dan mag dat natuurlijk ook. Dan mag je bellen naar 0800-1121. 0800-1121.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 Since we're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 Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes there. Echt, Adele for president. En dan, alleen maar, en dan alleen maar liedjes. En dan gewoon alleen maar liedjes en, en ook politiek, maar alleen maar liedjes. Adele for president. Someone like you hoorde je. Ik vier samen met jou het uh, eenjarig bestaan van lust. En um, dat doe ik met leuke luisteraars die langskomen. En nu was er ooit een aantal maanden geleden een dame... die net terug was van een date en daar een boekje op over opende...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 Heb ik nu een fantastische leuke relatie. Maar ik kreeg dat kriebeltje in mijn buik. Want ik dacht, oh ja, dat datingleven. Dat, dat, dat single life, dat seks in de serie bestaan. En toen dacht ik, ik moet deze dame nog een keer terugvragen. Irit, ofwel Dina. Ja. Want je wordt door meer mensen bij je tweede naam genoemd. Dat is ja, Dina. Klopt. Dit was jij een aantal maanden geleden. Ja. Ik dacht, nou, ik vond het zo'n gezellig gesprek. We <lacht> hebben nu maar 15 seconden van losgeknipt. Maar <lacht> wij hebben toch het voelde als u. Ja. Lopen kletsen over hoe dat nou moet gaan met dat datingleven. En ik dacht, nou, je moet gewoon even terugkomen. Want mm -hmm. jij bent nog steeds op zoek naar je perfecte man. Ja, dat klopt. Wat, wat als je even een lijstje moet maken. Nou ja, ik heb wel geleerd dat je dat lijstje vooral niet al te lang moet maken. Want uiteindelijk gaat het toch om een klik en om een gevoel. Maar als je aan mij zou vragen wat mijn perfecte plaatje is, dan is het sowieso... Uh, wel een intelligente, grappige man. Moet vooral grappig zijn. Want ja, dat is wel niet, belangrijk hè? Ja, niet te verlegen. Daar word ik ook heel, heel onrustig van. Uh, en het liefst ook Joods. Het liefst Joods? Ja. Want? Nou ja, dat uh, ben ik zelf ook. En uh, ik zou het wel leuk vinden als dat... Uh, het zou een stuk makkelijker zijn bovendien. Ja, wat is er dan makkelijk? Stel je voor dat je uh, een Joodse man hebt. Wat is er dan makkelijker? Uh, nou ja, je hoeft sowieso minder uit te leggen. Uh, aan elkaar. En je hebt gewoon een soort gemeenschappelijk iets. Hans Steeuwen heeft er ooit een hele leuke sketch over gemaakt. Van het is een gevoel. <laughs> en, uh, ja, dat Jood zijn, dat is een gevoel. Ja, dat okay. is een gevoel. Het is een gevoel van verbondenheid. Nee, dat was heel leuk. Maar ja, dat is het ook wel. Maar, maar ik... is het een dealbreaker? Of, of zeg no. je van. Stel je voor, je komt een ontzettend leuke man tegen en hij is niet jood Is dat, is dat een dealbreaker? Of, of dat kan moet je wel wel... heel leuk zijn. Oh, mijn god, dan moeten er wel echt. Uh... Ja, dan moeten er echt vlammen en vlinders. De hele kolonie, kolon noem je dat? <laughs> ja, de, gewoon de, de hele, ja, hele ramp. De hele shebang moet. Ja. Maar goed, dat zou kunnen. Oké, okay, okay, maar goed. Ja. Joods dus, heb je nog meer dingen op de lijst staan? Uh, nou, het moet wel een beetje slim zijn. En ik vind het ook wel leuk. Ik ben niet super feministisch, dat hij ook wel een beetje. Ja, charmant of zo. Attent. Vind ik wel leuk. Deurtje open ja. houden. Bloemetje mee. Ja. Ja. ja. ja. En, uh, nou ja, grappig wat ik net zei. Grappig en, is ook uh, belangrijk. je moet wel echt een soort passie, wel mening hebben. Niet echt zo'n... Uh, zo'n oké. Okay, dat ja, mag niet. Ja, nee, nee. Oh, nee. <laughs> okay. Ja, ik, ik, kom, ik kom wel los als ik je wat beter ken. <laughs> dan, dan, is het, uh, dan was dat de laatste date. Ja. Goed. Nu uh, is het 2011. Ja. Een bijzonder tijdperk. Omdat er heel veel... Uh, nou ja het, is het, nou ja, het is de tijd van de mogelijkheden. Hè? Zogenaamd kan het allemaal. Mm -hmm. Hoe pak je dat aan? Daten in het hier en het nu. <lacht> dat kan op allerlei manieren namelijk. Ja, dat klopt. Maar ik heb er uiteindelijk voor gekozen om uh, me in te schrijven op een dating site. Moest je daarvoor even over een drempel stappen? Uh, ja, <lacht> een hele grote drempel. Ja, echt? ja, ja. ja zeker. Want ineens sta je met een foto erop en iedereen kan je zien. En ja, dan denk je als mensen jou zien, dat betekent dat ze er zelf ook op staan. Ja. Dus dat scheelt. En um, ja, ik heb, uiteindelijk heb ik toch maar een soort van de stoute schoenen aangetrokken. Wat goed, ik heb hem hier voor me. <laughs> uh, jou, uh, jouw profiel. Ja. Even kijken. Maar ik, ik moet even kijken. Nee, roken is acceptabel? Ik ja, ben zelf, ja, ik, ja, je kan een aantal mogelijkheden invullen. Ik ben zelf uh, twee jaar geleden gestopt met roken. En ik ga niet zeggen dat iemand niet mag roken, zeg maar. maar ja, je zo. kan wel aangeven. Kijk, dat is natuurlijk het logo. Ik heb nooit uh, geïnternet date. Dit is ook mijn eerste keer. Ja, maar het is natuurlijk wel. Het is heel duidelijk. Je kan ja. echt aangeven van wie zoek je? Ja. Je zoekt iemand met of zonder kinderen. Wat ja. is aantrekkelijk, etnische afkomst, er staat er allemaal bij. Mm -hmm. En het staat er ook allemaal van jezelf bij. Dus iemand kan jou er ook echt op uitzoeken. Ja. Ben je al via deze site op een aantal dates geweest? ja. Uh, yeah. <laughs> nu ging dat? <laughs> heel verschillend. Ik kan er bijna een boek wel over schrijven, maar het is leuk dat ik dat hier kan vertellen. Uh, ja, heel verschillend van een, van een date die... Uh, bijvoorbeeld heel verlegen was. En de hele avond bijna... Ik moest echt heel hard werken. Waar oh, Frank Daan het eerder in de oh. show ook over had. Zit je tegenover elkaar en ja. dan moet je het... Je weet niet vandaar, waar vandaan trekken de, de gespreksonderwerpen. Terwijl hij dus dacht dat het superleuk was. Want de dag daarna <laughs> belde hij van heb je zin om nog... Ik vond het zo gezellig. Toen zei ik, wat? Je hebt niks gezegd. Nou ja, hij vond het blijkbaar hartstikke leuk. Maar ik niet. Of een jongen die meteen verliefd werd. Uh, en... Uh, uh, een andere jongen die na één minuut al een soort van bed in wilde duiken. En, uh... en hoe, maak je, hoe maakte hij dat duidelijk, na die ene minuut? Nou, hij ging zijn auto parkeren en ik kreeg een sms'je. Oh, wat Ik klassie. wil niks met je drinken, ik wil jou. Classy, leuk. Heel duidelijk. <laughs> en daarna zei ik van, nou, ik wilde eigenlijk wel wat drinken. Zo leuk was hij niet. En uh, toen schreef hij terug van... oh, ik vind het echt gênant. Ik heb mezelf belachelijk gemaakt. <laughs> ik ga weg. Het is ook zo'n ingewikkeld. Kijk, daten is sowieso ingewikkeld. Dat, ja, maar je eind... moet, ja, maar je moet hier ook wel echt onderscheid maken, hoor. Want er zijn echt mensen die puur en alleen voor de seks gaan. En mensen die ook Op echt die website. oprecht... Ja. ja. Weet je wat ik wil? Dina, uh -oh. ik wil iets van jou. Uh -oh. Want ik vind dit zo ontzettend leuk. Ik vind het zo een grappige gegeven. En ik, nou ja, ik, ben, ik heb zelfverkering. Ik denk natuurlijk dat het voor eeuwig is, maar dat weet je <laughs> natuurlijk niet. Maar ik, ik vind het best wel jammer dat ik nooit heb geïnternet ge daten. Yeah. Dat gevoel dat je iemand online hebt leren kennen... en dat je dat moment dat je elkaar dan voor het eerst ontmoet. Yeah. Jij bent een vrij actieve dater. <laughs> Laten we gewoon elke week met elkaar bellen, Dina. Okay. Laten we gewoon de komende weken elke week met elkaar bellen. Heb jij één keer per week een date? Uh, nou, soms meer en soms... Uh... Soms meer? Heel goed. En soms en soms en soms minder. Ja, maar zo. ik denk dat we elke week wel ergens over zouden kunnen praten. Ja. Dan zeg ik bij deze... Ik geef je sowieso het boek van Ajit Bakas. Want ik doe oh, cadeautjes leuk. weg. De Toekomst van de Liefde geef oh, ik je mee. Cool. En ik schud je de hand. Ja. Dat zien jullie niet. Tenzij je op de webcam, kijk. <laughs> dan heb je de primeur van hoe Dina eruit ziet. Wij gaan jou volgen in jouw internetdate-avonturen, Dina. Leuk. Geweldig. Leuk. Oké, okay. heb je ook zin om te internet daten? Of wil je gewoon hier ter plekke een date met Dina aanvragen? Dan kan dat 0800 1121. Zou ik wel doen. 0800 1121. Onze fantastische broer van Roos, oftewel Tim van 101TV... die schrijft elke week een column. Ja, Sarayda, lust bestaat één jaar en daarom is mijn column uh, vandaag iets langer. Hij heet Perfect. Hoera, lust bestaat één jaar. Een jubileum dus. Dat doet me denken aan het jubileum met mijn eerste vriendinnetje. Het ging als volgt. Euforisch belde ik mijn beste vriend Leon. Gast, ik heb volgende week een jaar verkering. Hoe zorg ik voor een perfecte avond? Vroeg ik. Leon was expert. Hij had al vier vriendinnen gehad, dus wist van wanten. Nou, brandde hij los, dat doe je als volgt. Hij legde uit dat ik bloemen moest kopen en een nette broek moest dragen. Plus, ik moest me scheren en een luchtje opdoen. Ook moest ik een gedichtje voor haar schrijven, volgens Leon. Zo moet het ongeveer, zei hij. En zorg dat je alles op jouw manier doet. Lekker jezelf zijn. Goed, ik moest lekker mezelf zijn en het ongeveer zo mijn manier doen. Dit ging helemaal goed komen. Rond half acht stond ik bij haar voor de deur. Ding dong en ze deed open. Het bleef stil. Best lang ook. Ik schraapte mijn keel en las gelijk mijn gedicht aan haar voor. Kon niet misgaan. Een gedicht helemaal in mijn stijl. Tip-tap-top, zuig eens aan mijn dop. Ze deed de deur weer dicht en ik was pas bij regel 2. Achteraf hoorde ik van mijn zus dat broeken niet heel sexy zijn. En ook alles van je gezicht scheren en je snor laten staan... doet het niet heel erg goed bij de vrouwtjes. Plus grisanten stinken en de luchtjes van papa ook. Ik ben nog steeds lekker mezelf. Ik ben nog steeds vrijgezel. <gif> ik wil verkeering met jou, Tim. Als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik: Tim, jij bent de man. Wil je mijn buitenman worden? Dat is eigenlijk mijn vraag. Bel me even, Tim, 0801-121. -0800 ik noemde jullie net de Will en Jada... Van, uh, van, van, van, nou ja, van het dagelijks leven. Maar nu hoor ik dat het helemaal niet goed gaat met Will en Jada. Nee. En dat het huwelijk uh, op de klippen dreigt te lopen. Sorry. Dat is bij ons niet nee, zo. Jullie nee, jullie gaan als een trein vijf jaar in relatie. Ja. Vijf en een half. Vijf en een half. En uh, ik kan je vertellen. Mee, dat weet jij misschien wel of misschien niet. Uh, Angelique is natuurlijk een van de producenten van deze show. Mm -hmm. En bij de, samen, bij de samenleven show, we gaan samenwonen show... Mm -hmm. kwam, uh, kwam Angelique met allemaal wapenfeiten uh, nou ja, uit eigen collectie. Een boek over samenwonen. <laughs> want dat moest je namelijk heel gericht aan gaan pakken. Ja. Want dat is de volgende stap in jullie relatie, toch? Dat klopt. Samenwonen. Ja. Ik ga jullie vertellen wat ik allemaal van jullie wil weten. want. Mm -hmm. um, ik heb een aantal voorbeeldhuwelijken uh, huwelijken stellen. Nou, daarvan zijn Beyoncé en Jay-Z, dat zijn er één. Will en Jay, daar waren tot vannacht uh, ook een groot voorbeeld. Maar ik denk dat ze er wel doorheen komen. Ja. Want mijn eigen ouders die zijn gescheiden. En dan heb je het natuurlijk toch altijd als kind van gescheiden ouders... dat je denkt, hmm, Mist toch een voorbeeld dicht bij huis... van hoe een huwelijk dan zou moeten werken. Dus ik moet dat een beetje buiten de deur zoeken. En ik heb jullie gebombardeerd tot, wow. tot Als ja, voorbeeld. Ja. Ik heb zelf vijf maanden verkering. Jullie iets langer, vijf jaar langer. En, en, en, en ik, nou ja, we gaan praten over het geheim. Maar eerst even, want jullie zijn een fantastisch leuk staal. Hartstikke mooi zien jullie eruit. Als je dat niet gelooft, ga je even naar de webcam. Dan kan je dit met eigen ogen beleven. Maar hoe hebben jullie elkaar dan vijf en een half jaar geleden ontmoet? Wil jij het vertellen? Uh, <laughs> ja, of, of splitsen het toch? Um, <laughs> nou, jij hebt een prachtige radio stem. jij ook hoor, Angelique. Maar pras, nou, okay. prachtige, zwoele stem, dus steek maar van welk kwam. Vooruit. Um, wij werkten in dezelfde discotheek. En wij kenden elkaar daarvoor al een jaar, anderhalf. Ja. Voordat er überhaupt iets gebeurde. <laughs> en eigenlijk was het zo: we, we keken elkaar aan of we ke maakten kennis. En mm -hmm. we vonden elkaar helemaal niet zo aardig. Ik vond hem behoorlijk arrogant omdat hij iedereen goed groeit, behalve mij vaak. Oh, oké. Okay. En Kom jij in. vond mij ook dus Ik vond haar ook wel uh, ja, best arrogant overkomen. Waarom zei je niks tegen haar als je zag zo'n knappe vrouw? Misschien was dat het wel. <lacht> een beetje geïntimideerd. Ja, dat ja. ken ik wel hoor. Dus uh, bij de eerste indruk kreeg ik al, had ik al een beetje het idee... dat het wel een meid is wat, uh, ja, alsof het pit had. <lacht> dus je dus was dus ook het een beetje was een beetje he? heel erg geïntimideerd daardoor. Oh, wauw. Dus uh, ja, en dat heeft denk ik een, ja, ruim een jaar geduurd voordat... Uh, we echt iets gebeurde. Ja. Ja. Maar uiteindelijk kwamen jullie over dat, uh, dat, dat stukje uh, misvatting heen. Ja, dat was eigenlijk op een borrel. <laughs> Tuurlijk, maar we, hadden... we hadden een mooie relatie beginnen op een borrel. Precies, heel wat gedronken hadden. En opeens stonden we buiten en het, uh, het was mooi weer en ik ging tegen hem aanstaan. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar hij zat op een reling en ik leunde tegen hem aan. En we stonden daar en weet je wat zijn we echt aan weet doen? Mm. Beetje, we praten eigenlijk niet echt met elkaar, toch normaal? Maar waarom sta ik nu tegen jou aan? En... Oh, maar dat voelde heel goed. Ja, het voelde heel goed, inderdaad. En ja. eigenlijk daarna, ja, zijn we een soort van opgehoekt. Ja. En, en toen het... dachten we, laten we een keertje wat gaan drinken. Oh, leuk, ik ja. heb wel zo'n lekker gevoel hiervan. Was het, want we hebben het natuurlijk vannacht over het perfecte plaatje. Mm -hmm. Was het zo dat, uh, toen jij kwam, je zag dat je dacht, oh, ja. ja, maar dit, dit is wel mijn Denzel Washington. Zoals ik dat altijd aanduid bij het perfecte plaatje. Uh -huh. of, of, of, of was jij even, dat, je even. Soms zie je het niet meteen, hè? Nee, ik zag het niet. Ik had bij ijzerlijstje zag er eerst wel iets anders uit. Ja, wat is iets wat erop stond... wat dus nu helemaal niet meer van toepassing is? Nou, ik had altijd van heel gespierd en lang. En ik, mijn vriend kwam is ook gespierd. Nee. Ja, ik, je bent ook ja. hoor. Je hebt echt wel... I see you, brother. Je hebt echt ja. wel wat spieren. Hell yeah. Maar toen, nee. Nee, nee, toen je nou. en nee maar iets, iets anders. En het grappige is... Ik heb dus een, een van mijn beste vriendinnen... Zijn haar perfecte plaatje was echt Kwami dus. En ik heb nog oh, ooit yes, tegen yeah. haar gezegd van ja, daar werkt een jongen bij mij. Hij is echt perfect voor jou. Oh, en, fantastisch. ja dit. Baalt zij nu? <laughs> nee, ze heeft ook een hele leuke nu. Oh, okay. dat, dat, ze heeft weer het opposite van haar perfecte plaatje. Zij heeft mij, zeg maar, nu mijn perfecte plaatje van wat ik vroeger had. Wat grappig hoe dat kan gaan, ja. hè? Dus jij zag, jij zag Kwami, dat is dus nu uh, je man, de liefde van je leven. Mm -hmm. En jij dacht, dat is wel leuker voor mijn vriendin. Ja, <laughs> nou, eigenlijk wel, ja. En wat dacht jij, ik Kwam niet toen je haar voor het eerst zag? Voldeed dat aan jouw uh, verwachting van een perfect plaatje? Um, ja, ik, ik, ik denk dat mijn verwachting van een, verwacht, van een perfect uh, plaatje ondertussen... Ja, dat is... Ik was toen de tijd met hele andere dingen bezig, denk ik. Het was ja, heel anders dan nu. Ja, wat, wat, was, wat, wat was er ik, toen? Ik had, ik had denk ik niet echt een, een perfect plaatje. Het was gewoon zo... Je had geen het, het was niet echt een lijstje zoals zij dat had. Nee, was het nee, gewoon nee. Van, ja. dat is ook een vrouwending of zo. Ja, lijstje. voor ja. mij was het gewoon van ja, als een dame interesse in me had, dan vond ik het al prima. Het <lacht> nee, oh, klinkt zo makkelijk. Heel, heel erg zielig, maar dat was toen de tijd ja, ja, wel een ja. beetje het idee. Go, van. go, ja. go. Laat ja. het vooral leuk hebben. Daarom, echt. we zijn nog lekker jong. En, maar um, ja, uh, het is toch wel heel erg karakterbeest, denk ik bij wij. Ja, dus, ja, ja. Um, je leert elkaar beter ja. kennen. Ik ja. kan je vertellen, ik heb mijn vriend... Uh, ik had beloofd dat ik dit nooit zou vertellen, maar Oor. god, zo gaat het Oor. mijn beloofd. Dus ik heb mijn vriend, die cameraman is, ontmoet op de set uh -huh. van een porno Wauw. <laughs> wow. We maakten, we hebben hier net een porno soap. Nee, ha, ha, ha. Hartstikke kinderen. leuk, ja precies. En ik weet nog wel dat ik hem zag. Sorry. Als je luistert, je, ik weet dat je niet in Nederland bent. Je bent in het mm. buitenland van Klus. Ik ben ook trots op je, maar dit is gewoon wel de realiteit. Ik zag hem en ik dacht, wat een foute gozer. Oh. Maar, wat een lekkere kont, dacht ik. Mm. En uh, um, ik had toen uh, met een andere collega van ons een heel leuk, een heel leuk meisje, Kim. Uh, was dat ons ding? Dat we dan, als hij dan zo langs keek, voelden <laughs> ons ook stoer. Dat we zo even naar zijn kont keken. Haha, <laughs> wat een lekkere kont. Yeah. Maar, ook, maar ook nooit per se gedacht van, uh, nou, dit, dit, dit, dit is de man van mijn dromen. En dat yeah. had er ook voor een groot deel mee te maken dat hij werkte op een porno-shop. Net als ik ook, hoor. Dat, uh, ik speelde nog een rol ook, wat triest. <laughs> ik speelde een porno-actrice, wat een drama. Oh, goed. Maar goed, maar uiteindelijk, uh, ik vond hem wel heel leuk, maar dat had ook te maken met dat hij niet zoveel aandacht besteed aan mij. Yeah. Dus eerst zat ik er beetje, je had de foute gast, maar ik dacht, nou, hij knipoog niet terug, kut. Misschien, ja. misschien is hij toch interessanter dan ik dacht. En toen uh, leerde ik hem beter kennen. En net als met jou mm. kwam, hij toen uiteindelijk dacht ik... Jezus, wat een topgozer. Ja. En toen heb ik gelogen. En toen heb ik met mijn leugens een date veroorzaakt. Ja. En sindsdien leven we nog lang ja. en gelukkig. Maar Zo gaat het. vertel aan mij. Je vertel, jullie hebben net verteld hoe jullie elkaar hebben ontmoet. Vijf en mm een half -hmm. uh, jaar relatie. Fantastische prestatie. Wat is het geheim? Op een gegeven moment laat je dat perfecte plaatje los. Ja. Je verwachtingen laat je los. En wat komt er dan voor in de plaats? Je verwachtingen laat je los. Toch voor een deel? Ja, die ja. Ja, verwachtingen veranderen, denk ik. Okay. Je ziet gewoon in, ik zag in hem gewoon opeens mijn man, de ideale man. En dat, ja, hij hoort bij mij. Ja, fantastisch. Ik word zo verhaal. Ik ben... en, ja, tips, tips om zo lang. Ik, ik, weet je, toen ik begon had ik nooit gedacht dat ik zo lang een relatie op dit, in dit punt van mijn leven zou volhouden. Ja. Maar het gaat gewoon goed het gaat gewoon lekker. En dan, ja, waarom zou je dan moeilijk doen? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik, heb, we hebben, ik kan hem niet voor je uitdraaien. Maar mm -hmm. ik wilde wel... Uh, Erica Badu. Ja. Die uh, Love of My Life. Ik kan hem niet, omdat we veel te lang aan het kletsen zijn ja, geweest. Te weinig tijd. Ja, maar ik, ik, vind dat, ik vind dat wel even... Voor alle mensen die ooit een perfect plaatje in hun hoofd hadden... En toen overspoeld werden met, de real, uh, werden met de realiteit. En toen dus de liefdes van hun leven vonden. We gaan hem maar een minuut draaien. Maar met, met, het komt uit een goed hart. <laughs> Dankjewel, jongens. Jullie, jij oh, hartstikke ja. leuk. Hartstikke okay. leuk. Oh, Jullie zijn mijn Will en Jaden, Mijn Beyoncé en JC. Oh. Ja,